Bij het licht van een lantaartje dat buiten hing, zag Erik de omtrekken van een reusachtig slakkenhuis. Gaat u mee naar binnen? Uh, niet zo vlug, u moet toch op mij wachten, alleen vindt u het nooit. Uh. Kijk, hier zijn de kamers van de vaste gasten. De kamers met een nummer zijn voor de losse gasten. Meest vertegenwoordigers. Woont u zelf ook op een van die kamertjes? <lacht> nee, wij slakken dragen het huis op de rug. Oh, dan kun je nooit eens verhuizen. Nee, ja, dat is waar, ja, dat is een goeie. <lacht> Zijn alle kamertjes nu bezet? Oh, we zitten voor de helft, vol. Er is een duizendpoot, een rups... Een hooiwagen, wat muggen, nou, die betalen slecht, meneer, uh, twee verdwaalde bijen en, uh, uh, en een uh, kakkerlak, oh, maar die blijft maar één nachtje, hoor. Zeg, uh, gaat u hier maar naar binnen, ik zie u bij het ontbijt. Goeienacht! Uh, uh, Goeienacht! Toen Erik de volgende ochtend wakker werd, was zijn kamertje helder verlicht. Hij stapte uit bed en keek naar buiten. Het was een heerlijke dag. Dauwdruppels, groter dan een vuist, hingen in de zon te twinkelen. En telkens als de wind de reusachtige grashalmen heen en weer bewoog, gleden ze met groot geraas naar beneden en spatten uiteen. Dan brak er beneden paniek uit, de dieren stoven alle kanten op, en Erik moest er erg om lachen. Dan keken ze heel boos naar hem, en een spin werd echt neidig. —Is het zo leuk, meneer? Is het werkelijk zo leuk? Moeten we daar nou om lachen? Vinden we dat nou leuk? Erik ging zich wassen, en hij kamde zijn haar in een klein stukje spiegelglas dat aan de muur hing. Hij had honger gekregen en ging op zoek naar de ontbijtzaal. Zo. De meeste gasten zaten al aan tafel. Een tor, een hooiwagen, een springhaan en nog wat dieren die Erik niet direct thuis kon brengen. Iedereen stond op toen hij binnenkwam.